Abbas belde daarna met de paus, de Russische president Poetin en de Franse president Macron en de Jordaanse koning Abdullah met de vraag het besluit tegen te houden. In het Scheper ziekenhuis in Emmen kunnen vanaf maandag geen bevallingen meer plaatsvinden. De afdeling verloskunde gaat een tijdje dicht omdat er te weinig kinderartsen zijn. Die moeten voor de zekerheid altijd klaarstaan bij een geboorte. Het tekort aan kinderartsen bestaat al een tijdje. De artsen die er nog wel zijn hebben zich vanwege de hoge werkdruk ziek gemeld. Ook de afdeling kindergeneeskunde in Emmen gaat daarom tijdelijk dicht. Vrouwen die gaan bevallen moeten nu uitwijken naar Stadskanaal of Veen. Een demente man van 74 wordt waarschijnlijk niet meer vervolgd... voor verkrachting van zijn stiefdochter. De zaak is geschorst omdat de man niet meer in staat is... om te begrijpen waar het over gaat. Hij zou tussen 2010 en 2016 meerdere zedendelicten hebben gepleegd. De man zit nog vast, maar wordt waarschijnlijk in een inrichting opgenomen.